Dit is The Brainwave. Een podcast over digitale technologie in het ondernemerschap. The Brainwave. Laat IT voor jou werken in plaats van andersom met The Brain Rangers. Hallo en welkom bij The Brainwave. De podcast van The Brain Rangers. Een digitaal kennis- en adviesbureau dat bedrijven helpt om technologie voor hun te laten werken in plaats van andersom. Mijn naam is Jo en vandaag neem ik jullie mee in een interview over de impact van die technologie op ons leven. We praten met seksuologe, relatietherapeuten Vanessa Klukkers over de impact van telewerken op je relatie. Vandaag bij The Brainwave zitten we eens niet alleen aan tafel. We zitten begot aan de tafel van onze allereigenste woonkamer, die we even hebben omgetoverd tot, tot podcast studio. Aan de andere kant uh, zit Vanessa Klukkers, niet alleen mijn overbuurvrouw, hè, ook eens aan de andere kant van de tafel. Goedenavond, Vanessa. Goedenavond, joh. En Vanessa, een van de redenen, nou, de reden dat jij vandaag hier bent, buiten dat wij gezellig overburen zijn, is het feit dat jij uh, seksoloog en relatietherapeute bent. Um, dat is altijd een heel boeiend, uh, ik denk dat dat toch altijd wel een, een, een boeiende blik verdient van het moment dat je voorstelt uh, wat je doet. Wat doe jij dan? Mm -hmm. Ja, wel, ik vertel heel graag over um, mijn werk. Um, ik vind dat een van de mooiste jobs ter wereld, omdat het uh, gaat over de liefde en over de liefde vandaag. Um, dus ik vind dat wel heel leuk. Mensen vragen mij ook wel heel vaak, van, wat doe je dan als seksoloog vooral? Relatietherapeuten hebben mensen wel nogal eens een idee van. Um, of dat het juiste is, dat weet ik niet. Maar uh, zo vooral als van: huh, wat, wat is dat dan? Wat moet ik mij daarbij voorstellen? En dan vertel ik ook wel heel vaak van waarom dat mensen bij mij komen. En dat dat vaak ook wel een hele weg aflegt voordat mensen ook uh, bij een seksoloog komen. Um, en dat het vooral gaat over ja, hoe gaat het met de seksuele relatie en waar botsen we ook tegen. Um, ja, verschil in zin, verschil in, in wat we graag doen, um, verschil in, in frequentie, maar ook evenzeer van erectieproblemen of ja, pijn bij het vrije of vrije na kanker of... Ja, kan eigenlijk alle kanten op. Um, dus dat is wat betreft seksualiteit. Um, ja, en wat betreft relaties, dat gaat heel breed. Hè. Dat gaat van um, hoe ga ik een relatie aan? Hoe komt het dat ik altijd in hetzelfde patroon verval? Um, dat ik altijd een verkeerde partnerkeuze maak? Um, hoe komt het dat wij altijd in dezelfde discussies belanden? Um, dus ja, dat is wat ik dan ook wel een beetje vertel. Um, en dan komen we eigenlijk een stukje terecht bij, ja, wat maakt dat mensen ook bij mij terechtkomen. Hè? En dan zijn we eigenlijk vaak vertrokken in mijn voorstelling en dan beginnen mensen vaak ook wel over zichzelf iets te vertellen. Um, en dan zijn we verder. Zo gaat dat. Want we zien, het, het, het beeld van seksuoloog wordt, wordt sterk gecommercialiseerd de laatste tijd. Hè. De eerste grote seksologen, die, die Vlaanderen, uh, letterlijk het stoute, het stoute tijdperk, het, het tijdperk heeft ingehaald. was natuurlijk goede Lieke's. Mm -hmm. Nu kijken we naar mensen zoals uh, Kat Bolle, seksuolotten. Uh, het wordt meer bespreekbaar. Is mm -hmm. de drempel naar een seksuoloog dan ook lager? Um, Nee, dat denk ik echt niet. Het is meer uh, bespreekbaar. Dat is absoluut wel het geval. Ik, ik, uh, ja, ik vind dat Goedelen daar echt wel een heel... dat um, is echt een pionier geweest. Goedelen heeft heel goed werk verricht um, om seksualiteit in Vlaanderen echt bespreekbaar te maken op een goede manier. Uh, en nu zijn er inderdaad een aantal jongere collega's zoals, uh, ja, je zegt het daar zelf, Kaat Bolle, uh, seksualotten. Um, die ook heel goed werk verrichten um, maar waarbij dat gevoelt dat de sociale media daar toch wel voor een heel groot stuk tussen zit en dat zij ook een beetje slachtoffer worden van die sociale media in die zin dat er toch ook echt wel ja, op die mensen wel wat ingehakt wordt um, en dat dat zeker niet altijd als doel heeft dat de drempel verlaagd wordt om naar een seksuoloog te gaan um, ja dat het seksualiserende van de maatschappij zich daar ook wel wat afspeelt. Um, er, ik zeg heel vaak, er wordt heel veel over seks geluld, maar er wordt weinig over seks gesproken. Mm -hmm. Echt gepraat, doorgepraat, over wat betekent het nu om seks te hebben met ene partner, met meer partners. Wat betekent het om seks te hebben uh, zonder zin? Wat betekent het om geen zin te hebben? Wat Allee, dus da daar wordt eigenlijk heel weinig over gesproken. Uh, nu, ik denk dat die mensen dat echt wel heel hard proberen, maar dat de sociale media daar heel hard tussen staat en dat het ook heel kwetsbaar is voor hun om zich uh, zo open te stellen en dat dat voor mensen, als je ziet, bijvoorbeeld nu uh, afgelopen weekend was er inderdaad het incident in Brea, waarbij dat Lotte inderdaad heel hard, uh, ik mag Lotte zeggen omdat ik Lotte Personde ken, uh, waarbij dat Lotte uh, eigenlijk een stukje afgerekend worden. op... het is een rosse en op het altaar in Bree uh, is er gesekst. En er is een filmpje van gemaakt. Um, in al de kritieken daarop wat, dat die, wat dat die vrouw te, ja, te slikken krijgt, dat is echt dat is, dat is, dat is bijna degoutant. Um, wat maakt dat het beeld van een seksuoloog niet altijd even representatief is? Wat maakt dat een drempel niet altijd even laag is? Ja, het wordt eigenlijk meer... Ge soms zelfs... Ge gesensualiseerd, ja. ja. Ja, ja. Wat echt de sensatiedrang ja. er rond. Ja. Dat is het stukje seksualiteit. We hebben het natuurlijk ook over mm -hmm. relaties. Um, relaties, is een, uh, ja, relaties staan toch wat onder druk. We zijn nu uh, een dikke dik een jaar verder na corona, na het begin van de corona. We staan misschien wel voor een vierde golf of, laten we het hopen, geen lockdown. Maar zo'n lockdown heeft ook wel een redelijke impact gehad op relaties, denk ik. Hè? Mm -hmm. Ja, absoluut. Um, zeker. Allee, ik vind het wel heel belangrijk als we het hebben over relaties in corona en uh, dat we heel goed ook uh, een beetje uitzoomen, dat we het ook hebben over relaties uh, in het Westen, in een bepaald deel van het Westen. Um, want natuurlijk wereldwijd allez, zijn daar wel wat andere tendensen. Maar eh, we hebben het hier heel duidelijk over monogame relaties. We hebben het heel duidelijk over um, ja, relaties in toch wel uh, een bepaalde sociale klasse. Uh -huh. die ook, allez, ik vind dat ook wel altijd heel belangrijk om te benadrukken, omdat daar langs ook wel heel veel verschillende andere soorten relaties bestaan. Uh -huh. Uh, maar als we inderdaad kijken naar deze relaties in het Westen hier, dan, dan staan onze relaties zeker een stukje onder uh, druk. Nu, het, het, er zijn een paar kleine onderzoeken, want ik heb het dan toch nagekeken voor deze podcast. Er zijn een paar kleine onderzoeken geweest die zeggen dat het merendeel van de, relatie heeft, merendeel van de relaties hier in België en in Nederland zijn eigenlijk gewoon doorgegaan. Maar wat we wel zien is dat corona een beetje gediend heeft als katalysator voor de relaties. In die zin dat wat er al aanwezig was, uh, wat niet goed was, werd uitvergroot. En wat er al aanwezig was en wel goed was, werd ook uitvergroot. Uh, in die zin dat wanneer dat er bijvoorbeeld bepaalde dynamieken waren rond uh, geweld, verbaal geweld, fysiek geweld, uh, rond. Um, nabijheid, te veel controle in een relatie of afstand, te veel afstand in een relatie, dat dat echt wel werd uitvergroot en dat dat echt wel voor uh, moeilijke dingen kon zorgen. Waardoor dat ook één op vijf mensen aangeeft van ik ben toch wel geconfronteerd met echt wel de druk van onze relatie op dit moment. Mm -hmm. ja. en, die, en de druk die komt, die wordt dan eigenlijk uitvergroot door die nabijheid, ja. doordat we eigenlijk een stuk dichter op elkaar slip zetten. ja. ja. Uh, een, een ander stuk wat, wat altijd vooruitkomt, en, en dat is natuurlijk de met snij, technologie, eh, mm -hmm. dat, is, dat is dan weer onze, onze tak van mm -hmm. sport, is die digitale maatschappij, is die geconnecteerde maatschappij. Uh, ik zag over een paar maanden een pracht van een fotoreportage van uh, een aantal uh, een fotograaf die een aantal koppels had gefotografeerd die allebei op hun smartphone zaten, waarbij mm -hmm. hij bij ieder beeld de smartphone gewoon weghaalde. En je echt zag dat mensen bij elkaar zaten, maar toch in de leegte staarten. Is een geconnecteerde samenleving zoals we die vandaag kennen, ook de reden waarom we soms wat gedeconnecteerd worden van onze partner? Absoluut. Ik kan, kan dat niet genoeg benadrukken. Dat een, uh, we spreken over nabijheid, maar dat, er is een verschil tussen fysieke nabijheid en emotionele nabijheid. En we zijn eigenlijk allemaal op zoek naar emotionele nabijheid. We zijn allemaal heel erg zoekende naar de nabijheid van de ander. Maar we verliezen onszelf in onze hand met onze gsm. Mm -hmm. um, en wat... Ja, terwijl emotionele nabijheid heeft te maken, ik kijk u nu recht in uw ogen. Uh -huh. Dat is heel nabij. Hè? Ondanks dat er van allerlei draden tussen ons zitten, er zitten micros tussen ons. Maar ik kijk u wel recht aan. Uh -huh. Ik ben niet bezig met mijn gsm, jij bent niet bezig met uw gsm. We zijn eigenlijk met elkaar bezig, met dit gesprek bezig. Ik ben toegankelijk, jij bent toegankelijk, want hè, we, we, we zijn bij elkaar. Je bent ontvankelijk, je bent aan het luisteren naar mij. Ik ben naar uw vragen aan het luisteren. En we zijn beschikbaar. Ik hoor uw vraag en ik kan daarop reageren. Jij hoort mijn antwoord en jij reageert. Uh -huh. Dat is emotionele nabijheid. En dat maakt, dat maakt een bepaalde connectie in ons los, in ons hersenen los, van ik ben niet alleen. En... In dat niet-alleen-zijn vinden we een bepaalde vervulling. De mens is een sociaal wezen. De mens wil graag gezien worden. De mens wil graag gezien worden. En dat is ook wat een relatie is. En wanneer dat je met je gsm of met je laptop of met je scherm bezig bent, dan heb je een heel goede relatie met dat scherm. Mm -hmm. Maar niet met de persoon. Maar niet met de persoon met wie je connecteert. Met wie je probeert een connectie op te bouwen... Het zorgt voor info, informatie. Het zorgt voor, um, ja, voor van alles, maar niet voor nabijheid. Het zorgt niet voor gezien worden, gehoord worden. Dat, dat kan een toestel, dat staat altijd in de weg, omdat... De fysieke nabijheid zo belangrijk is. Je hebt al je zintuigen nodig om nabijheid te kunnen voelen, om emotionele nabijheid te kunnen voelen. Heb je het horen, het zien, het tast, het ruiken nodig en dan heb je niet mijn scherm. Mm -hmm. En in die geconnecteerde samenleving zijn we niet alleen ja, geconnecteerd met, met het internet, maar dan komt ook nog natuurlijk het, het, het werk op de proppen. Hè. Mm -hmm. uh, telewerken heeft een enorme boost gekregen. We hebben heel veel mensen gezien die uh, willensnilles van thuis uit gingen werken. Mm -hmm. Dat wil toch ook wat zeggen. Wat betekent het voor je relatie als je partner opeens van thuis uit moet werken? Mm -hmm. um, het maakt natuurlijk dat ineens... Um wat we gezien hebben, is, is dat er ineens een heel uh, scala van een persoonlijkheid van een individu binnenkomt in de woonkamer, in de bureau, in het huis, toekoer. Mm -hmm. Dus het is, het is een stuk wat dan normaal een beetje apart is van iemand, van uzelf, komt ineens binnen in de huiskamer. En dat, dat maakt dat ineens dingen zichtbaar worden die voordien misschien niet zo zichtbaar waren. Mm -hmm. Wat betekent dat? Um, dat betekent dat er um, bepaalde stukken van jezelf die je misschien niet graag wilt laten zien, of, of waar dat je ja, die worden ineens gewoon heel tastbaar. En ja, dat is, dat is vaak niet zo gemakkelijk, omdat je ook ineens met een heel uh, nieuw vocabularium nog maar in, in je huiskamer zit. Bovendien breng je ook veel meer tijd door met elkaar, Maar tegelijkertijd is dat niet met elkaar. Als je net de uitleg gehoord hebt wat emotionele connectie is, ja. is dat helemaal niet geconnecteerd. Hè? Want er is hier een verschil tussen de, tussen de thuis-jij en, en de werk-jij. Absoluut, daar is een heel groot verschil tussen. Allee, een heel groot, dat is nu ook wel overdreven. Dat is, maar er is wel een verschil tussen. Wanneer je een professionele, professionele situatie binnenstapt... Um, boord je andere aspecten van jezelf, boord je andere aspecten van je brein aan dan wanneer dat je de liefdevolle aspecten van jezelf uh, wil tonen aan je partner. Dat, vraagt gewoon dat, dat activeert andere gebieden in je hersenen, waardoor dat je ook andere gebieden gaat tonen, waardoor je je ook anders gaat gedragen. Nu, op dat moment, wanneer dat je thuis werkt, moet je die wel zien te integreren. En heel vaak, wanneer dat je... Um, naar je professionele situatie gaat, um, ook al is het met de fiets, ook al is het met de trein, als je onderweg bent, laat je fysiek het ene punt achter en gaat je naar het andere punt, waardoor dat je eigenlijk de tijd krijgt om jezelf aan te passen daaraan. Wanneer dat je natuurlijk van je bureau naar je keuken moet gaan, ja, de, dan krijgen je hersenen gewoon niet de tijd om om te schakelen. En dan zit je soms nog in de ene state of mind, terwijl dat je al bij je partner aangesproken wordt op een andere state of mind, op de relationele manier van zijn. En dat vraagt voor een brein, dat vraagt voor een mens wel wat omschakeling en energie. En mensen voelen zich daar vaak wel door onder druk gezet. En dat... En, en andersom is het ook zo, hè, wanneer dat je het werk komt binnen en je kunt jezelf niet altijd even gemakkelijk afkoppelen als je laptop, als je, je werk, je, je schrijfgerief ligt nog op tafel. Uh, het huiswerk van de kinderen ligt nog op tafel terwijl dat je eigenlijk in je zetel zit of aan het eten bent. Dus je raakt ook heel moeilijk afgeschakeld van het werk waardoor dat, dat stuk ook blijft doorlopen in je hoofd. Dus dat wordt heel vloe tussen elkaar om van het ene naar het andere te schakelen. En dat vraagt veel van een mens. Als je dan gaat bekijken de, de, de werk jij en de, en de thuis jij, kan je dan met een situatie terechtkomen dat je eigenlijk twee partners hebt die geweldig goed samengaan, maar de twee werkpersoonlijkheden, die eigenlijk de meest gruwelijke collega's uh, ter wereld zouden kunnen zijn? Ah ja. Ja, dat zou, zeker, dat zou zomaar eens kunnen. Allee, ik... ik uh wanneer dat de ene, um, bijvoorbeeld in de thuissituatie, misschien wat volgzamer is, misschien wat, eh, en, en terwijl hij in de werksituatie een veel meer leidende functie heeft. Ja, dat kan wel eens clashen, ja. Dat, en zeker als ze dan nog moeten samenwerken, dan, dan zou, dat best wel, uh, zou dat best wel wat kunnen geven, ja. Um, een van de mensen, of de, de groep van mensen die vaak uh, ja, zowel samen leven als samenwerken. en voor wie die werk en ik, uh, en de werk en thuis, is soms toch wel wat vloer is, zijn natuurlijk ook ondernemers. Hè. Daar mm -hmm. is de, de, de, mm -hmm. Die lijn tussen, tussen werk en privé is sowieso al, al mm -hmm. wat kleiner, want uh, de zaak is er altijd. Um, hoe, gaan, hoe moeten ondernemers hier dan mee om? Hoe kunnen ondernemers hier dan mee omgaan? Want voor hun stopt de 9 to 5 ook niet uh, om vijf uur. Nee, en dat is vaak iets wat, wat inderdaad... Ik allee, in de praktijk, doe al een aantal jaren de praktijk, zie ik dat ook wel terugkomen. Dat dat net een groep is waar dat, dat heel moeilijk is, omdat dat een gezamenlijke passie is. Dat is hmm. een gezamenlijke uitdaging. Ze zijn daar ooit met, met volle goede moed aan begonnen. Maar eigenlijk zitten die altijd met drie in hun relatie. Eigenlijk is er altijd de man, de vrouw of twee vrouwen of twee mannen, maakt nu niet uit, huh? uh, en de zaak. En daar hebben mensen zich wel heel erg bewust van te zijn. Van wanneer zijn wij zakenpartners en wanneer zijn wij liefdespartners en wanneer zijn wij seksuele partners? En hoe kunnen wij dat aspect van onszelf naar boven laten komen? Want dat is een verantwoordelijkheid die ze zelf wel te nemen hebben... Huh? Um, want ja, natuurlijk, als je zakelijk. Um, je, hebt, je hebt moeilijke momenten in de zaak bijvoorbeeld. Ja, je zaak gaat niet zo heel goed, of je zaak gaat net te goed, waardoor er heel veel tijd naar de zaak gaat. Uh -huh. Maar stel, je zaak gaat bijvoorbeeld niet goed, er is heel veel stress van, er zijn financiële zorgen. Ja, dat weegt natuurlijk op de relatie. En dat is niet zo gemakkelijk om dat, om dat los te laten, s'avonds, uh -huh. bijvoorbeeld na het werk. Van ja, en nu moeten we tussen aanhalingstekens leuke dingen gaan doen of nu moeten we dit loskoppelen. Ja, dat vraagt echt wel heel veel van een mens, maar toch is dat wel heel belangrijk om je batterijen kunnen op te laden om Sander en terug um, te gaan staan als zakenpartners en te zeggen, van oké, okay, welke beslissingen gaan we nu nemen? Uh -huh. Want het een kan niet zonder het ander gaan. Allee, dan, dan ofwel bloeit het zakelijke dood, ofwel bloeit het relationele dood. Ik denk dat, dat zakelijke partners allee, of zakenpartners, zakenondernemers, ja, daar is het nog eens zo moeilijk. En dat zie ik echt wel vaak terugkomen. Dat daar, um, ja, dat daar echt wel het stukje zit van dat, dat aanschakelen en dat afschakelen van de verschillende rollen die mensen innemen. Um, en ja... Heel vaak, ik zeg het, als het ene doodbloeit, bijvoorbeeld het relationele bloeit dood, ja, dan komt er heel vaak een derde partij op te proppen. Hè. Dat is iets wat iets heel, heel, heel klassiek, maar ja, dan zit die zaak daar wel nog tussen. Mm -hmm, mm -hmm. Want dat maakt het leven net weer wat complexer. Ja, precies. Nu. Ik ben... Ik zie natuurlijk... Ik wil dat ook wel een beetje nuanceren uh, in die zin. Ik zie alleen maar de mensen in mijn praktijk waar dat het niet zo goed loopt. Hè. Er zijn ook heel veel mensen waar dat het heel goed loopt. Hè. Neem bijvoorbeeld Jo en Saskia. <laughs> <laughs> uh, maar ik, allee, ik, dat moet ik wel een beetje nuanceren. Mijn, mijn bril is, is, is um, een beetje gekleurd natuurlijk. Hè. Mm -hmm. ja. Want... Uh om, om, om gewoon een kat een kat te noemen, de afgelopen maanden zijn voor jou niet bepaald echt rustige maanden geweest. Nee, nee het zijn niet echt rustige maanden geweest. Um, ja, in die zin, er, zit, er zit wel een evolutie in, in de zin dat wanneer de corona begon, de lockdown begon... Um, ja, toen, toen viel alles zo wat stil. En er viel heel veel druk van mensen af. Uh, heel veel moetens vielen weg. Hè. Ons hele sociale context viel weg. Waardoor dat heel veel mensen ook best wel wat vrijheid gekregen hebben om stil te staan bij zichzelf. Uh, nu, ik zeg het, ik zei het daarnet al, van, corona heeft echt wel gewerkt als een katalysator. Hetgeen wat niet goed zat, werd versterkt. En mm -hmm. de relaties die niet goed zaten, ja... Mensen konden niet weg. Wanneer het thuis niet goed zat, was er nog weinig camouflage, was er nog weinig vluchtmogelijkheid in hobby's, in, uh, in werk. In, allee, dus er was weinig mogelijkheid om daar nog aan te ontsnappen. Dus de confrontatie met de relatie met zichzelf werd ook best wel groot. Waardoor dat het moment dat de lockdown door was, dat mensen wel zo die, die aanpassingstijd hadden gehad en eigenlijk echt wel ook vrij tussen beslissingen hebben genomen. van Ofwel doen we er nog iets aan. Ja, en dan komen ze ook wel vaak bij een relatietherapeut terecht. Of een seksoloog. Um, ofwel gaan we uit elkaar. En de scheidingen ja, die zijn eigenlijk ook een beetje aan het stijgen ondertussen. Het, het, het, het, het frappante is hiervan dat wij op het bedrijfsvlak hetzelfde zien. Dat we heel veel mensen zien die op dit moment een beslissing maken om een andere carrière te nemen, om een andere mm -hmm. weg te nemen, om, mm -hmm. om zakelijk ook de relatie met, met, hun, hun, met hun werkgever eigenlijk terug uh, onder de loep te nemen. Dus het is inderdaad, wat je zei, een katalysator. Mm -hmm. Ik denk dat het thuiswerken of het, het samenwerken als dat in eenzelfde zaak is, of dat is ieder op zijn werk, maar dan binnen hetzelfde gebouw, het telewerken, dat dat er voor een groot stuk toch gaat inblijven en mm -hmm. die hypergeconnecteerde samenleving gaat eigenlijk alleen maar sterker worden. Welke tips heb jij als, als relatietherapeut, als er, ervaringsdeskundige, als ja, bij de oorlogsmedic op dit moment, <laughs> eh, die, als, als, als ja, veldnurse, eh, of hoe moeten we het noemen, slagveldverpleegster, eh, naar, eh, naar mensen toe? Van hoe ga je bijvoorbeeld eh, terug op zoek naar die emotionele nabijheid? Jawel. Ah, ik, ik wil ook wel een beetje zeggen van het, het thuiswerken kan ook best wel wat voordelen hebben. Hè. Ik denk, daar moeten we ook wel allee, eerlijk in durven zijn. Van wanneer dat, dat, dat je kunt zeggen van... Oké, okay, vandaag is mijn kind ziek, ik werk van thuis uit. Um, ja, dat is, dat is natuurlijk ook een voordeel. Hè. Of um, ja, zo'n één dag in de week gewoon thuis kunnen zijn en niet de file moeten trotseren. Dat voelt ook best wel prettig. Ik mm -hmm. denk alleen te veel... Alles waar het woordje te voor staat, is nooit goed. Hè? Mm -hmm. um, dus in die zin moeten we dat ook wel dat telewerk ook wel een beetje omarmen, denk ik, en de technologie daarmee gaande ook. Alleen mogen we dat niet als, um, denk ik, in het, in het uh, liefdestuk, in het relationele stuk, mogen we dat niet als, um, ja, als nieuwe normaal gaan beschouwen. Want dat, dan gaan we een beetje dan gaan we de emotionele kant voorbij. Um, wat, zijn, wat zijn de belangrijkste tips in dat stuk, denk ik? Van, uh, wees u heel bewust van uw tijdsindeling. Hoeveel tijd besteed ik aan mijn werk? Hoeveel, niet alleen tijd, maar ook energie. Uh, wanneer dat ik een hele dag gewerkt heb en ik kom s'avonds thuis of ik kom s'avonds in mijn woonkamer. Um, hoeveel blijft er nog over voor mijn partner? Mm -hmm. Hoeveel blijft er over voor mezelf? En is dat in verhouding met wat ik wil? Wil ik s'avonds thuiskomen en eigenlijk 0,5% energie nog hebben? Of mag er daar ook nog wel wat meer in zijn? Kan ik dat en durf ik dat ook wel doseren? Esther Perel, um, vrij bekende seksuoloog um, en relatietherapeut in Amerika, die benoemt het als um, do you take home the leftovers? en daar moet je heel bewust van zijn van ik, ik kom naar huis en ik, geef, ik kies ervoor om u te geven wat u toekomt en ik kies ervoor om mezelf ook te geven wat mij toekomt en niet alles op mijn werk te laten dus ik denk dat dat al een hele belangrijke is nu ook het, het echt heel bewust schermen aan de kant leggen uh -huh. om echt het gesprek aan te gaan met elkaar bij een goed glas wijn of uh, samen koken Echt samen dingen doen is superbelangrijk. Samen nieuwe dingen ontdekken. Nieuwe dingen doen. Nieuwe ervaringen opdoen. Niet altijd in jezelfde stramien blijven, want dat geeft weinig uitdaging en daar groeit je niet van, niet als mens en niet als koppel. Dus je hebt de veiligheid nodig, je hebt de cocoon nodig, dat is absoluut zo. Maar je hebt ook de exploratie nodig. Dat zijn altijd de twee polen die iemand nodig heeft voor zichzelf, maar dat heeft ook de relatie nodig, dat heeft ook een gezin nodig. De veiligheid van we bij elkaar zijn, de, uh, de routine, die ja. hebben we nodig. Dat is ook helemaal niet slecht. Maar je moet ook regelmatig uit de routine gaan. En ja, mensen vragen mij dan ja dat is een goede middelmaat. Nu in een tijd heeft, heeft onze regering het, het fenomenale plan gehad om donderdagnacht, date, uh, donder, uh, donderdag nacht, date nacht of zoiets te maken. Uh, ik denk dat dat voor het huidige gezin, voor het huidige koppel vaak te veel is. Maar ik denk dat een de goed ritme toch wel is, een keer in de maand, een keer in de zes weken, dat je toch wel iets hebt om naar uit te kijken, om nieuwe dingen te doen, om... Nu, en date vind ik ook altijd een beetje gek, want als je altijd op restaurant gaat, ja, dan valt dat mee in de routine. Je moet elkaar ook wel wat kunnen verrassen, je moet elkaar ook wel wat kunnen blijven prikkelen. En wat mensen vragen dan ook wel eens van, ja, maar hoe komt het dan dat het in het begin van de relatie wel gaat? Zeg Ja, omdat daar hormonen mee spelen natuurlijk. Je lijf zit vol adrenaline, dat u dingen doet toen, dat dat de beste versie van uzelf laat zien. Maar je kunt die adrenaline zelf ook wel opwekken door nieuwe dingen te gaan ontdekken met uw partner. Ik, ik, uh, ik denk bijvoorbeeld aan een koppel dat regelmatig uh, echt wel een date organiseert. De ene maand uh, de ene, de andere maand de andere. Uh, en daarbij altijd wel een beetje verrassend. Dus dat kan een concert zijn, dat kan uh, iets sportiefs zijn, dat kan echt... Uh, ook iets heel intieps zijn. Hè? van Ik verras u met een hele leuke avond. Ik richt de slaapkamer heel gezellig in. En wij babbelen gewoon de hele avond zonder dat er seks van moet komen. Maar ook seksueel. Elkaar wel blijven prikkelen. is heel belangrijk. Blijf spelen, blijf exploreren. En zijt daar ook bewust mee bezig. Plan dat ook. Mm -hmm. um, dan krijgt uw partner het gevoel dat hij of zij de moeite waard is. En dat betekent zoveel in de liefde van... De, we willen allemaal iets betekenen voor de ander. We willen allemaal de belangrijkste zijn voor de ander. En dat gevoel regelmatig tegenkomen is echt superbelangrijk. Ja. Ja, wie wil dat niet? Het, het ja. is, ook, het, het, het, het is een, een paradoxale van zoek de routine van de afwisseling. Of wissel de routine af met, met iets nieuws, maar dan op regelmatige basis. Ja. Het klinkt paradoxaal, maar het is wel zo. Het is echt op zoek gaan naar... Zeker in, de, in, de monotome, ja. uh, in het monotome ritme van de afgelopen maanden, dat we toch op zoek gaan naar wat anders. Schermen aan de kant leggen. Uh, en uh, hoe, hoe laat ik de werk jij op kantoor, mm -hmm. zelfs als ik van thuis werk? Ja, uh, goed dat je dat nog even zegt. Want uh, inderdaad, ik, ik denk dat dat echt wel heel belangrijk is, dat je ook moet kunnen uh, opschakelen en afschakelen en dat is heel persoonlijk hoe iemand dat doet, maar zij doet daar wel heel hard van bewust dat dat ook nodig is sommige mensen kunnen dat heel snel dat is op zich allee, ja, op zich niet veel voor nodig, bij wijze van spreken echt wel gewoon even op de wc vijf minuten op de wc kan genoeg zijn dat is een heel, een heel belangrijke terugtrekplek dat mm -hmm. is de toilet uh, maar sommige mensen hebben daar ook meer voor nodig. Van, ja, een, uh, sommige mensen zeggen mij ook van... ja, Ik moet echt wel een half uurtje kunnen gaan wandelen. Bijvoorbeeld, ik moet even kunnen naar buiten gaan en dan terug binnenkomen. Of... Um, ja, even De aquarium is ook zoiets heel terugkerends. Blijkbaar zijn er heel veel mensen die een aquarium hebben en die even met hun aquarium willen bezig zijn. Maar dat is wel heel belangrijk. Van, probeer echt af te schakelen... Um, van weet voor jezelf, oké, okay, ik heb nu een hele drukke dag gehad. Ik moet, ik moet afschakelen. En hoe doe ik dat het beste? Is dat voor mij door inderdaad echt iets sportiefs te doen, iets actiefs te doen? Is dat misschien eerder inderdaad door even terug te trekken achter de tv of heel bewust net mijn sociale media gaan checken? Ook okay, helemaal prima. Hè? Uh -huh. Maar doe dat dan heel bewust. En zorg niet dat dat zoiets oeverloos wordt. Want dan zijt je niet aan het afschakelen, dan ben je aan het verdwijnen. Dat is een groot verschil. Uh -huh. uh, dus zijt u daar heel bewust van... Er zijn verschillende manieren, ik zeg het, je sport kan, even buiten kan, uh, in de tuin gaan werken is ook zoiets wat heel regelmatig terugkomt, want ik moet gewoon even in mijn hoofd kunnen geweest zijn. Uh, laat mij even met rust het stukje op jezelf kunnen terugtrekken is ook wel heel belangrijk om nadien echt in verbinding met je partner te kunnen gaan. En het is echt een soort ja, van een ritueel ja. eigenlijk wat je nodig hebt, ja. wat, wat, je, wat je, je brein en je hart het, het gevoel geeft van oké, okay, werk, ja. werkpad in, in, in de kast. Ja. En, en, uh, ja. Precies. Ja. Die, dat is echt een ritueel... Weet je, het is niet voor niks dat, dat mensen graag rituelen hebben. Hè? Mensen hebben dat wel. Je hersenen moeten zich daar ook aan kunnen aanpassen. Van, wetende van, oké, okay, als ik mijn gsm op die plek leg, dat is voor mij een teken van de avond kan beginnen. Mm -hmm. Als ik... Uh, als ik mijn gsm terug vastneem, is dat voor mijn brein vaak een teken van... Oké, okay, we gaan eraan beginnen. Ja. Uh, bijvoorbeeld, ik heb ook zo'n rituelen. Hè. Ik, ik, allee, als ik mijn stoel in de gang zet, dan weet mijn brein van... Oké, okay, we gaan eraan beginnen. Ik doe mijn laptop open, de dag begint en hey, we beginnen eraan. Ik leg mijn dossiers klaar van de dag die komen. Uh, en s'avonds ook, ik vul mijn kastboek in. Dan weet mijn brein van... Oké, okay, het is zulke aan gedaan. Dus mm -hmm. dat, is, dat is echt heel belangrijk, dat dat repetitieve dingen zijn... Um, dat je dat, dat, je, dat je hersenen zich kunnen aanpassen aan de state of mind dat je weet van oké okay, nu schakel ik stel ik eens aan naar de andere kant en dat duurt gemiddeld boah. Ik zeg het, bij sommige mensen gaat dat heel snel. Bij andere mensen gaat dat, gaat dat wat trager. En dat hangt er ook vanaf wat u een dag natuurlijk gebracht heeft. Hè. Maar voel, check, check in bij uzelf. Van wat heb ik nodig vandaag? Maar zorg wel dat dat het regelmatig hetzelfde is. Hetzelfde als een slaapritueel eigenlijk. Hè. Uw lijf moet zich ook klaarmaken om te gaan slapen. Dat is net hetzelfde. U, uw lichaam moet zich ook klaarmaken om echt liefdevol aanwezig te zijn. Dat is, dat is een heel andere manier van zijn dan... Ja, dan professioneel aanwezig zijn. Hè? Ja, want we kijken naar, naar hè, het moderne werken, zoals we dat kennen van het begin van deze eeuw. Ja. Alles daarvoor schakelden we aan en uit met, met de zon. We volgden, we volgden de natuur met de industriele revolutie en alles daarna kregen we het ritme dat opgeleverd werd door hè, de lopende band of door het kantoor. Werken gaf ons ook die structuur om aan en af te schakelen en nu is het inderdaad de uitdaging om in... Ja, het, het overlozen van het thuiswerken toch zelf die barrières op te bouwen om, om te beginnen en, en om ook te stoppen en te beginnen aan wie je bent als je in je relatie zit. Absoluut. En ik denk ook dat we daar... Dit is groter dan ons als individu alleen. Hè? Dat vind ik ook, alleen ook wel heel belangrijk om te benadrukken. Um, we worden daar allemaal mee geconfronteerd, maar dit is een, dit is een maatschappelijke evolutie. Mm -hmm. Dit is iets wat wij waar dat wij ook signalen naar te geven hebben naar onze volksvertegenwoordigers, naar, naar de mensen die het beleid maken van mensen. Dit is wel iets, iets heel belangrijks wat dat, uh, op de mentale gezondheid ook wel zijn repercussies kan hebben. Wanneer dat mensen niet in rust staat, kunnen gaan en blijven doorwerken, verbranden mensen ook. Je, mm -hmm. kunt ook maar een bepaald, je hebt maar een bepaald level van energie. en We hebben daar als maatschappij ook een beetje een antwoord op te formuleren. Um, in die zin dat het bijvoorbeeld ook oké okay is om na zes uur uw mails niet meer te beantwoorden. Of in het weekend uw mails niet te beantwoorden. Of uw, whatsappen niet te beantwo uw professionele whatsappen mm -hmm. niet te beantwoorden. Of zelfs vriendschappelijke uh, whatsappen. Um, dat dat oké okay is om ook af te schakelen. En ik denk dat we daar, daar valt echt nog wel wat winst te halen. Het is in het disconnecteren ja. dat we juist de verbondenheid met elkaar ja. kunnen terugvinden. Ja, precies. Denk ik wel. Ja. Een mooie gedachte om mee te stoppen. Ik heb altijd twee leuke vragen uh, om, om aan, <laughs> mm -hmm. aan mijn interviewees te stellen. En eentje daarvan is, waar lig je s'nachts nachts wakker van? Mm. Uh, ik denk op dit moment van het... Uh de gezondheid van mijn ouders vooral. Daar lig ik wakker van op dit moment. Um, of dat zij de corona uh, goed kunnen doorstaan. Um, en, ja. en mijn moederschap, daar lig ik ook wakker van. Mm -hmm. um, connecteer ik wel genoeg met mijn kinderen. Jezelf kritisch op de korrel ja, nemen. Ja, precies. En de laatste vraag die natuurlijk is, waar wordt Vanessa Klukkers? seksologen en relatietherapeuten, eigenlijk stiekem heel erg blij van? Waar um, word ik heel erg blij van? Dat is um, kennis opdoen. Daar word ik heel blij van. En dat is eigenlijk niet zo stiekem. <laughs> <laughs> maar daar word ik heel blij van. Ik uh, kan ik er echt van genieten als ik... Um, als ik nieuwe kennis kan opdoen en als ik die kan vertalen, vooral dat. Nieuwe kennis opdoen aan zich is niet zo het ding, maar het vooral vertalen in het veldwerk, zoals je het net zei. Uh, en ik denk dat, dat daar ook, daar word ik echt blij van. Als ik zo echt met cliënten kan bezig zijn met inzichten en, met, uh, en ik mag iets toevoegen vanuit de kennis en ik kan dat zo in het concrete maken, daar word ik heel blij van een prachtvolle gedachte we nemen het mee naar huis schakel op tijd op maar schakel vooral op tijd af desconnecteer jezelf om je ook te verbinden met de ander Vanessa waar kunnen we jou online terugvinden voor de mensen die meer willen weten uh, op mijn website uh, www.vanessaklukkers.be um, en op Facebook seksuoloog Vanessa Klukkers um, voilà